9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De uitbraak van het coronavirus is net uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Eerder vond de WHO het te vroeg om de situatie te bestempelen tot globale noodsituatie. Nu dat wel het geval is kunnen er controles bij landsgrenzen en op internationale vliegvelden worden ingesteld. Ook kunnen er bijvoorbeeld extra geld en hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld om de crisis te beteugelen.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 En de aanklager betaalt voetbal eist dat FC Den Bosch twee duels speelt met twee lege tribunevakken. Dat zijn de vakken waar in november de racistische spreekoren aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Morera vandaan kwamen. De aanklager vindt dat de straf moet worden gevoeld op de plek waar de problemen zijn veroorzaakt, onder de supporters dus. FC Den Bosch heeft van tevoren gezegd dat de club elke straf die wordt opgelegd zal accepteren. De club heeft zelf ook al maatregelen genomen, er zijn verschillende stadionverboden uitgedeeld. Het weer tot slot er is een toenemende kans op regen of motregen. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgen zal het meest bewolkt zijn en dan gaat het in de loop van de dag weer regenen. Het wordt morgen ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij.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 Dat is 1985, hè. Ook een beetje muziek die je terug zou kunnen vinden in de televisieserie in de jaren En Een hit, de tv-serie was het wel. Miami Vice, daar zat de muziek van Yellow in verstopt. En het had ook een beetje een avant-gardistische trackje wat betreft de muziek. Dat is ook wel een beetje te horen. Elektronica is het zeker. En Vicious Games uh, dateert ook uit 1985 en ik ben bezig op uh, Facebook om daar uh, ja, in de aanloop uh, naar de Grand Prix van, uh, van uh, dit jaar. Want daar heeft het natuurlijk, uh, natuurlijk mee te maken, namelijk met dit. Internet of Things helpt ons om alles en iedereen met elkaar. ...heeft het dus mee te maken in 1985... ...want dat was het laatste jaar dat uh, hier op het uh, circuit van Zandvoort... Uh, ...de Formule 1 heeft rondgereden. Dus dacht ik, heel leuk, op Facebook in de aanloop... Uh, ...de laatste 100 dagen van uh, die we nog hebben richting de Grand Prix in uh, mei... ...om eens eventjes te gaan grasduinen in 1985... ...en wat ik dan tegenkom. En daar was dus ook uh, dat nummer van Yellow uh, in. En dus heeft dat uh, zeker raakvlakken. Aanloop deel 10... Nou, uh, daar loopt niet echt uh, iedereen warm voor. Uh, voor dat uh, nummer van Yellow. Dat heb ik alweer gemerkt. Uh, deel je een nummer van bijvoorbeeld Bruce Springsteen. Ja, dan gaat het even wat, uh, wat vlotter. En dus, uh, dat heb ik gisteren gedaan. En dat was Glory Days. Die had ook uh, wel duidelijk een uh, link met, uh, met de Dutch Grand Prix. Maar dan uh, in het verleden. Want uh, Glory Days, die hebben we er zeker gehad. En mocht je nog in staat zijn om een aflevering van Andere Tijden Sport uh, terug te kijken. Dan zou ik dat zeker doen. Want daar kwam ook nog... Juist dit soort oudbeelden beelden nog in uh, terug. En dit is eigenlijk alleen maar gewoon opwarmen richting mij. Uh, dat doe ik graag, omdat ik ook dus gewoon een liefhebber ben van de sport. En dus uh, misbruik ik ook een beetje het uh, programma Alternatief FM daarvoor. En als je het er niet mee eens bent, klachten richting de programmaleiding. En wellicht krijg ik volgende week stront met Marcus van Damme dat, dat, dat, dat zullen we dan wel merken. Goed, nu is die, die komt er toch af voor dit, voor dit gedeelte van dit programma. We hebben nog 25 minuten over van de compilatie van de Rob Agda Award. Dus is het tijd weer voor de heer PP Fischer om weer het een en ander aan te kondigen.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 Yeah Vanavond bij deze derde voorronde, ik weet alleen niet wanneer ze spelen, dat kan Lisa mij wel vertellen van POM. We spelen z'n vierde. Oh, dus als voorlaatste. Even over jullie bent. want wat, mag ik, hoe moet ik het omschrijven? Ja. Fuzzpop. We maken fuzzpop. Fuzzpop. Oké, fuzz, maar waar kan ik het mee vergelijken? Uh, Pomme is de liefdesbaby van Thijssegal en Blur. Ah, ah, ah, er zit een vleugje Blur zit tussen. Ja, wel een beetje. Wel een beetje ja. uh, hoe, hoe, uh, hoe is dat uh, met, uh, met Blur? Is er iemand die, die uh, heel erg uh, bewon uh, Blur bewondert? Ben jij dat, uh, Michael? Uh, dat ben ik niet, helaas. <laughs> ik, uh, ik denk wel Joy. Is dat ook uh, een beetje de muzikale richting die jullie, uh, die jullie op willen? Ja, het is allemaal best wel 90s. Eigenlijk gewoon. Uh, ja, Major-akkoorden spelen. Ja. <laughs> wat, wat, wat, wat is uh, zo leuk aan die 90s? 90 Gewoon lekker hard, lekker dansen. Ja, wel met de major ja. Wat zeg je? Maar ook al met het Major-60s. Major-60s? Met, met een Major-60s, de groef. Ah. Nou, Justin komt er ook even bij, gezellig. Ja, ja, hij ja. ja. ja. ja. <laughs> Lottel weer meteen weg. <laughs> Ik ga maar laten vertellen door je andere bandleden dat jij de man van de sixties bent. <lacht> of, of is dat een beetje uh, zoiets van uh, ik, uh, ik word nu met, uh, met mijn wond vol tanden gezet? Nee, ja, het is een beetje grappie denk ik. Ja? Ja. Het is Ja. dat Vintage Groove. Ja. dat heeft iemand een keer gezegd bij een soort van, uh, bij, uh, gewoon na een optreden sinds toen is dat een beetje de grap gebleven. Is een beetje uh, een gimmick? Nee, niet een gimmick, gewoon een grappie. Grapje. Ja, oké. Okay. <laughs> uh, maar de uh, 90's, uh, dat, dat, dat staat hoog in het uh, vaandel. Uh, maar goed, uh, vanavond uh, spelen hier in het uh, Patronaat. Ja. ja. He hebben jullie er al ervaring mee? Ja. Uh, ja, we hebben, we hebben in uh, december was dat, ja, toen hebben we ook gespeeld met Christmas Crapshoot, dat was heel tof. Samen met Love Couple was dat toen ja. en met ja. uh, Magic Tom en Yuri, shout <laughs> ja, Nou ik hoor, ik hoor al dat het een hele briljante avond uh, is uh, geweest, uh, Ja. ja uh, even over, over uh, ja, van, hebben jullie ook ergens materiaal waar we dat op kunnen vinden? Ja, op Spotify staat een nummer van ons, dat heet Down the Rabbit Hole. En uh, dat, dat staat nou, het staat niet alleen op Spotify, het staat op alles. Alle streamingdiensten. Alle streamingdiensten. En, dat, ja, en binnenkort gaan we nieuwe nummers opnemen en dat we uitbrengen. Maar nu kan je daar een rabbit Hole vinden. Ja. Uh, uh, uh, zijn jullie daar serieus nu mee bezig? Dat dat, uh, ja, want dat vereist natuurlijk nog wel de, de nodige tijd en aandacht. Uh, met de nummers opnemen of schrijven, bedoel je? Uh, beide. Nou, schrijven zijn we nu, we hadden een tijdje heel veel optreden, dus dat hadden we niet superveel gedaan. Maar dan gaan we nu weer verder mee. En uh, nou nu eerst deze twee nieuwe nummers uh, nog opnemen en daarna zien we wel weer of we nog wat, uh, wat gaan opnemen daarna. We weten het nog niet. Waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? POM uh, op internet. POM dus op in Letterlijk POM op internet. Dus niet POM ja. gaan zoeken op internet, maar het is gewoon ad POM op internet. Op Instagram. Goed. Instagram en Facebook? Ja. Instagram, Facebook doen we doe niet, doe niet zoveel mee. Oké, okay, dank jullie wel. Ja, dit is ons laatste liedje. Dit liedje heet Don't Rabbit Hall. Je kan dit niet vinden op Spotify. Wij zijn Pom. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank jullie wel voor een leuke avond. Dames en heren jongens en meisjes, bom! Je lekker zo'n wall of sound bij vlagen. Heerlijk. Uh. De oordoppen vliegen hier uh, ergens heen, ik weet het niet. Maar zoals ik al zei, 2 februari gaan zij weer uh, opnames maken. Twee singles komen eraan. Kan het natuurlijk allemaal via het wereldwijde web, kan je het volgen. In februari naar Engeland, in de zomer weer naar Duitsland. Misschien een leuke vakantiebestemming, je weet het niet. Ik weet toevallig ook, hoor ik net, dat ze 27 februari podium Victoria Alkmaar staan. En dan mag ik het ook weer presenteren. Leuk, dat heet uh, Club Pussycat Watch News. Een hele leuke avonden. En trouwens, de week daarvoor hebben we weer uh, de laatste voorrond hier bij de Rob Acta Awards. Wij gaan zo snel mogelijk ombouwen voor alweer de afsluitende band van vanavond. Tot die tijd natuurlijk onze DJ van dienst, Low Addict Sound System. Laat je nog één keer horen voor POM! We gaan beginnen met... Ja! Goedavond jongens en meisjes, dames en heren. Kom allemaal even wat dichterbij. Want we willen er natuurlijk wel een feestje van maken bij deze afsluiter van deze nu al onvergetelijke gezegende avond. En dat doen we met een eclectische. Uh, pardon, ik krijg mijn bek niet uit, sorry hoor. Eclectische post in die popband. Klinkt bijna Bibels, jongens. Voor waar. Indie Disco, het is hier de plekken veranderd. Oké, okay, Indie Disco Band, alright. Samen schrijven ze hun nummers tijdens dat creatieve proces... ...laten ze al hun inspiratiebronnen samensmelten... ...tot een bloedhete, maar frisse brei van energie. Deze extravagante jongelui laat je nieuwe wereld ontdekken... ...met hun brede soundscapes, waar hun catchy melodie, melodie... ...nog dagenlang door je hoofd spoken. Na een jaar schrijven en materiaal en een liveset waar ze trots op zijn, willen zij hun muziek en energie met jullie delen. Jawel, laat je horen voor Golden Boy! Even vooraf aangeschoven bij Golden Boy, maar Golden Boy bestaat ook uit een dame en ik heb altijd geleerd dat je dames voor moet laten gaan. Dus, ja. <laughs> dat is Gigi, even over, over de band, want, want jullie zijn met vijf mensen. Zeker. Ja? Wat, is er, wat, wat, wat, wat kun je over die band vertellen? Ik heb al iets van, voordat we dit interview al opnemen, iets met Indie Disco. Dat klopt ja, wij uh, kunnen hard spelen, maar wij maken vooral indie disco ja. en um, normaal zeggen we je moet maar komen luisteren als je wil ontdekken wat het is, ja. uh, maar we kunnen denk ik wel iets verklappen over disco beats en uh, indie gitaren. Ja, wat, wat, ja want het interageert me wel, Waar, waarom die disco, dat is toch wel niet alledaagse uh, bij een band? Dat klopt, uh, maar eigenlijk komt het een beetje door onze drummer Gijs. Ja. Toen uh, hij bij de band kwam, uh, gooide hij door een van ons, onze nummers ineens een disco beat. En dat vonden we zo geweldig, <lacht> dat het een beetje is blijven hangen. Ja. Dan loop ik wel even naar, uh, het, uh, naar de dader toe. Want, okay. ja, uh, want uh, ja, uh, ben jij eigenlijk een beetje de uitvinder van het, uh, van het geluid? Ja, nou, ze hadden het geluid al een beetje uitgevonden, maar ik ben, uh, ik ben de laatste stap erin geweest. <lacht> <lacht> um, is dat, ja maar goed, uh, hè, disco, uh, niet alledaags, heb, jij, uh, heb je, ben je liefhebben van die van die disco uh, ja eigenlijk wel um, maar vooral van gewoon dansbare beats mm -hmm. en de disco slaat niet per se op de disco uit de jaren 60 70 maar meer over het feestje en het dansen en het samen zijn met elkaar uh, en dat en, en dat is eigenlijk een beetje ook de stijl van ook waar we een beetje de optreden waar het aan uh, moet uh, voldoen ja uh, ons ons meest succesvolle avond is als iedereen staat te dansen dus ja uh, yeah. Uh, gaat dat lukken? Want uh, de loting is uh, voorbij. Ja, de lo ja, we spelen als laatste. Dus uh, met, een oh, beetje... dat... met een beetje geluk is iedereen een beetje dronken. En dan, uh, <laughs> dan, dan, dan, dan moet het helemaal goed komen, denk ik. <laughs> ja, um, uh, hebben jullie al wat optredens al, uh, gedaan? Um, ja, afgelopen uh, 2 januari speelden we uh, op de Indiestad Nieuwjaarsborg in Paradiso. Uh, en vorig jaar een paar, uh, ja, een paar showtjes gedaan. Uh, en dat was wel uh, heel leuk. Ja. Dan loop ik even naar de tovenaar van, uh, van de band. Want uh, dat is Marlijn. Um, ja, want uh, wat is jouw rol binnen de, binnen de band? Ik ben uh, deel van de schrijfsessies, En gitarist. En uh, backing vocals. Is, uh, een van de mensen die ook uh, de, de arrangementen helpt uh, vormgeven? Ja. ja. Nou, uh, ga ik uh, eventjes uh, van hoe gaat een gemiddelde repetitie? Gaan jullie rollenbollend over straat? Rollenbollend over straat zeker. En dan staan we heel braaf ineens <laughs> in de repetitieruimte. Um, daar zitten we twee keer per week. En dan komen we vaak met een ideetje. Een paar akkoordjes. En dan heb ik een soort beeld in mijn hoofd van waar dat heen gaat. En dan breng ik het in de groep. En dan gooi je ze het compleet een andere kant op. Die nee. veel vetter is. <laughs> en dan, uh, ja, het is een ontzettend democratisch proces. En dat is uh, echt heerlijk samenwerken. Um, ja, nou ja, nu is, is vanavond. Uh, mogen jullie de afsluiting verzorgen? Uh, is dat uh, voor jullie gunstig? Ja, Gijs zegt uh, van wel. Nou ja, als we Gijs moeten geloven, is iedereen straks een beetje dronken. En natuurlijk een volledig volle zaal. Dat is best wel leuk. Uh, dan uh, ga ik nog even naar, uh, naar Rasmus. Want uh, die uh, mag uh, dan uh, gaan vertellen van uh, waar uh, de band op uh, te vinden is. Uh, nou, je kan ons uh, sowieso vinden op uh, Facebook. Uh, GoldenboyNL heet het nu. Uh, en op Instagram, goldenboyoboy, oh Boy, kan je ons nu ook vinden. En we hebben al een paar releases uh, op Spotify nu. Ja. En er komt nog, nog meer aan de komende maand. Dus, uh. ik, ik heb me laten vertellen een EP. Uh, klopt, uh, op valand 14 februari, komt uh, de, onze nieuwe EP uit. Dus, dus dat is wel... En hoe heet die dan? Bundle of Joy. Ja. Bundle of Joy. En waar brengen jullie ja. uit? En waar brengen jullie uit? In Paradiso. <laughs> dus Goed, oké, okay, nou een duidelijk verhaal. Dank jullie wel jongens. Ja, alsjeblieft. Oh <laughs> Propakta alle andere super vette acts. Hele fijne avond. Dankjewel. Yes! Dit was Golden Boy. Helene zit zelf. Even een kaapbootje erbij. Indie disco. I love Indie Disco. Alright. Ik ben blij dat ik op het juiste moment nog heb bijgepraat net bij die introductie. Want dat stond nergens in die bio, maar we weten dat nu allemaal we zullen het ook nooit vergeten. Heerlijke band en wat een fijne afsluiter. Laat je nog één keer horen voor Golden Boy. En natuurlijk ook over deze band. En dat geldt voor alle bands Vanavond kan je veel meer te weten komen via het wereldwijde web of sociale media. Wat je maar wil. Uh, er mag nog gestemd worden voor de publieksprijs. Als je je biljetje niet hebt ingeleverd. nog. Daar is de stembus. Je hebt nog ongeveer vijf minuten. Nou laten we zeggen. tot half. Hoop ik. Ik ga er niet echt helemaal over. Maar er moet namelijk nog geteld worden. En. Um... Daarna gaan we dat dus bekendmaken, de jury heeft er natuurlijk weer een hele kluif aan om er hier wat van te maken. Want je kan moeilijk appelen met bananen vergelijken, lijkt mij toch. Ja toch, niet dan. De radio zet ons live uit en Ruudje Meinders zit thuis te luisteren. Kunnen jullie even laten horen voor Ruud Meinders? Kom aan, die zit ziek thuis vanavond. Alright. Deze is voor jou Ruud. De jury, even beschaafd applausje voor onze jury van vanavond. Want zij hebben de loodzware taak om te bepalen welke band er doorgaat na 16 april. Wouter Groenart, Maarten Klaus, Nanne van der Linden en Verliese Hofhuizen. Laat je voor de jury, oké. Okay. Ik ga luisteren, Vink kijken wat zij ervan kunnen maken. Ik zou het niet weten. Als ik 3-2-1 tel, wie is er dan volgens jullie de winnaar van vanavond? 3-2-1! Nou, ja, dat bedoel ik, dus de jury zal het niet makkelijk hebben. Tot we terugkomen, de DJ van Dierst, geef hem een applausje. Dit is DJ Low en ik sound system. En uiteindelijk was het uh, Pom die uh, de voorronde wist te winnen. Dus naast uh, Minor Citizen en uh, de al eerder genoemde Charlottes... Uh, zijn die al zeker van een plek in de finale ergens in april. 16 april had ik uh, uit mijn hoofd. Uh, we gaan verder met een, een voormalige band... Die ook meegedaan heeft aan de Dropback dan wordt. En ze hebben ook nieuw materiaal. Total Seclusion heten ze. En dit is een ni nieuwe single. Need more What will I wear next summer? T-shirts For just one dollar. Need more Fantasize Hey, next season time to buy You hug me at night But Polly is there Oh yeah mm -hmm, But little I know You're Want uh, wat is de link uh, met, uh, met dit uh, verhaal en het Eurovisie Songfestival? Nou, een heel hoop. Zij heet Anna... Dat is met drie maal N en, en nummer polyester. Dat uh, lijkt een beetje op Billie Eilish. Daar, uh, daar, daar heeft het wel wat van weg. Uh, maar het is toch wel degelijk uh, iets eigens. En dat uh, is wel leuk. Want zij gaat dus voor Letland. Het Eurovisie Songfestival uh, vertegenwoordigen in Rotterdam. En die uh, muzikale jaren van uh, deze dame. Anna. Uh, ze is uh, een geboren Letse. Maakte een vlucht afgelopen zomer. Toen zij in nummer 1 hit had in Letland. En in oktober bij het Amsterdamse Dance Events Demolition uh, won. En uh, ze heeft. Uh nog niet zo lang geleden. Ook bij het Eurosonic Noorderslag Festival. Ook nog een energieke showcase gedaan. Dus dat is een beetje in het kort het verhaal. Wordt keurig netjes aangereikt door onze vrienden van J.O.T. Dus dat daarom ook maar eventjes erbij gezegd. Tot als de conclusion hoorden we daarvoor met... Uh, of Hansen, dat is hun uh, laatste single. En het zijn voormalige deelnemers van, het, uh, van de Robben Aknout Award. Nou, uh, weer even terug naar uh, JOT Hedicity. Want ze hebben ook nog iets uh, ons toegestopt met Nederlandstalige hip-hop. En dat gaat over Marco Martens en zijn Royal with Cheese. Over, nou ja, een grote neus. Marco weet hiphop en kleinkunst op een onwaarschijnlijke manier te combineren. En met zijn motto teksten boven turn-ups is hij ook regelmatig in programma's en podcasts, uh, podcasts te horen. Ik krijg ze wat, mijn bek niet uit. Uh, op Radio 1. Dus dat uh, is het verhaal van uh, deze. Het is dus Nederlandstalige geheel oh. op... Nou, ik zou wel zeggen, luister zelf en oordeel daar ook over. Het nummer heet dus Klimwand en is dus van Marco Martens... samen met Royal with Cheese. Tja, het is de neus, het is een ja, het is een gok. Het is heus, het is waar, hij is fors. Het is een reuk gaan voor een bovengemiddeld volmaat. Een klimwand... Het is de neus, het is een ja, het is een kop. Het is heus en zwaar, hij is muis. Het is een leuk orgaan van het gemiddeld volmaat. Kijk, grappen over neuzen, daar ben ik voor geboren. De neusje van de zalm zal hem inkoppen voor je. Al was de vormgeving geen vrije keus. Iemand als ik neem je niet bij de neus. Ik benoem het graag in de vorm van een grap. Missen doen we vaak alsof het ze niet opgevallen was. Gast! Maar is het al zo onaardig? Maak van mijn slurf geen olifant in de kamer. Ik heb een prachtig visie, alles mijn profiel, wat karakteristiek. De neusen dezelfde kant op, je ziet ons. Fuck Pinocchio, mijn neus ligt er niet om. Ja, het is de neus, het is een jaap, het is een god. Het is heus, het is waar hij is los. Het is een reukorgaan van een bovengemiddeld formaat. Een wat, Het is de neus, het is een jaap, het is een god. Het is heus, het is waar, hij is fasch Het is een reukorgaan van een bovengemiddeld formaat Je krijgt wat je ziet, daar doe ik het voor In het kort, en dat is niet wat je gemiddeld hoort Maar als je voor mijn show een ticket scoort Zit het slot. dat zeg ik tussen neus en lippen door. Heidelheid is een wassen neus Ik ben verder van glamoureus, maar absoluut niet rancuneus Ik kijk verder dan mijn neus lang is en tegenstanders maak ik zo direct de lange neus. Veel artiesten worden heus geshopt maar op een fotoshoot haal ik mijn neus voor op. De roem door mijn neus geboord, maar dit is authentiek en daar heeft mijn publiek een neusje voor. Ja, het is de neus, het is een jaap, het is een groep. Het is heus, het is waar, hij is poes. Het is een reukorgaan voor een bovengemiddeld formaat. Een klimaat. Het is de neus, het is een jaap, het is een groep. Het is heus en zwaar, hij is fors. Het, het is een leuk van een bal van gemiddeld formaat. Een klimmas. Ja, hij, hmm. loodijs, hij doet mij denken toch aan een uh, bepaalde stem. in bep. Een, no, een uh, bepaalde... Wat hoor ik nu allemaal weer over mijn scherm heen duiken. Dat A, ik zie het al, wat er mis is gegaan. Ik had hem op doorstart staan en dat is natuurlijk even niet de bedoeling. Ik denk, wat krijgen we nou allemaal? Uh, ik moet dit klaarzetten. En ik moet nog iets uh, klaarzetten. Ik denk, ik had het al uitgezet. Maar uh, ineens gaan er allerlei toeters en bellen af. Dat krijg je als je op een gegeven moment uh, niet goed, uh, goed uh, alles uh, klaar hebt staan. Ja. En uh, dan ben ik een vijftiger. Uh, en dan moet ik weer alles uh, opnieuw uh, in... Uh, in uh, ho, ho, ho. Wat hoor ik nu allemaal weer op uh, dit uh, scherm? Weg ermee. Weg, weg, weg. Dat uh, is allemaal weer tijdverlies. Allemaal weer tijdverlies. Nou, laat ik eerst maar uh, gewoon beginnen bij het uh, begin. Ik uh, had dus uh, net uh, die Marco uh, Martens, maar dat ga ik uh, zo direct nog even anders oplossen, want anders kom ik in de nood met, uh, met de tijd. Emmy heeft ook een nieuwe single en die ga je eerst horen. What's going on, heet het. Uh. I say that was en die single die is vanaf morgen te krijgen. That we were and made for each other. I'm yeah. Dan komt dus volgende week naar de studio uh, KY. En daarna dan is het ook nog een heel mooie onderneming voor hem... om hier vanuit zijn antwoord naar de 3FM-buurdelen te gaan. Want hij zal ook daar te horen zijn diezelfde nacht nog. Dus uh, dat kan ik je er nog eventjes aan toevoegen bij dit uh, verhaal. 5 voor 10, Dat betekent dat Nashville Country Radio ook al uh, bezig zijn om uh, zich op uh, te warmen. Dus die uh, hoor je hierna... En dan is het mijn schone taak om gewoon weer een week te wachten. En uh, wens ik je gewoon veel plezier. Wat uh, nog één nummer kunnen we nog draaien. Ja, dat blijft nog een beetje een stokpaardje. Nederlandstalig, heb ik hem um, laten vertellen, is uh, erg in. Dat uh, hebben ze bij Euro Sonic Noordenslag uh, wel uh, laten zien. Dat het uh, een vlucht heeft uh, genomen als het gaat om uh, de Nederlandstalige pop. Wies is er één van. Maar ja, ik zeg, ik breek een lands voor een band die... ...in Amsterdam en Arnhem opereert. Bestaande onder meer uit Sophie Platenkamp. En dan heb ik het over deze band... ...die je tot tien uur hoort. Veerline met Alleen. En dan is het mij nog maar resten en te zeggen... ...tot volgende week. Dag.